Mark Hokke met het NOS Journaal. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 17 inzittenden omgekomen. Toestel stortte neer in een wijk in de buurt van het vliegveld van de miljoenenstad Goma in het oosten van het land. De oorzaak van het ongeluk en of er ook mensen op de grond zijn omgekomen is nog niet bekend. De Nederlandse arts die in Sierra Leone besmet was geraakt met het Lassa-virus is overleden. De man was ziek geworden tijdens zijn werk en werd woensdag gerepatrieerd naar Nederland. Sindsdien lag hij in quarantaine in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Lassavirus wordt door knaagdieren verspreid en komt vooral voor in het westen van Afrika. Als een patiënt op tijd antivirale middelen krijgt, is de ziekte goed te behandelen. Minister Bruins maakte verder bekend dat ook bij een tweede arts het Lassavirus is vastgesteld. En ook die arts liep de besmetting op in Sierra Leone. In Duitsland is voor het eerst een IS-vrouw teruggekeerd met hulp van de regering. Ze kwam gisteren met haar kinderen aan op de luchthaven van Frankfurt en werd daar ondervraagd. Ze is niet opgepakt, maar wordt wel verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Afgelopen week oordeelde een gerechtshof in Duitsland in twee zaken dat de regering IS-vrouwen moet terughalen uit kampen in Noord-Syrië. Bij de districtsverkiezingen in Hongkong hadden vroeg in de middag al meer mensen gestemd dan tijdens die verkiezingen vier jaar geleden de hele dag. In Hongkong zijn al maanden demonstraties aan de gang tegen de invloed vanuit Peking. De verkiezingen worden dan ook als een referendum daarvoor gezien. Verwachting is dat de pro-Peking partijen het minder goed zullen doen. Het weer, wolkenvelden en zon. Het is 8 tot 11 graden.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 Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En mijn dank gaat wederom uit naar Kortrijk voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandse muziek. Onderweg zometeen Willy Derby. De Strangers komen eraan maar eerst. Snip en Snap was een komisch duo bestaande Willy Walde dat was Snap. En Piet Muislaar snip met hun eigen revue trokken ze in de periode van 1937 tot 1937. Ik hou van licht en zon, ik hou van vrolijkheid, Maar ik heb een eigen aardigheid Klinkt misschien wat dwaas Ik heb een fout helaas Een hobby waar beslist, heel geen kwaad zit Het mooiste moment van heel de week is dit Als ik zo in de toren zee Zaterdag dan ga ik in de toren Zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn versnaal vol. Zaterdag, dan ga ik in de tobbe. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Niet de maand is de woensdag, Niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het bad. Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied, een mooie nog dan mijn kanarief. Het is voor mij een dag. Een zaterdagse zebra. Buren van in blijven ook droog. Roep een buurman heen, je zit niet aan zee. Het waterstroom heel naar beneden. Zaterdag dan ga ik in de probe. Zaterdag dan ga ik in het bad, ik spat de kamer vol. Altijd heb ik lo. Eet van in de week is van de verstand af. Oh. Zaterdag dan ga ik in de toben. Zaterdag dan ga ik in het bad. Niet dat is de maandag, de zondag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik. in. Het bad. En is gezond als een jonge hond, de verlichte kamer in het rond, wijl het schuimend nacht mijn onder de oren span. Ik ruil mijn zetgetijl in mijn leven niet, voor een bakker maar voor een ochtendra die ruilt die heet, straks van de vriend. Zaterdag dan ga ik in de toben. Zaterdag dan ga ik in het bad. spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn verstand op. Zaterdag dan ga ik in het toilet. Zaterdag dan ga ik in het bad. En niet maandag, dinsdag, woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in En toch zijn er vanaf. Dan komen er nog taxepaard, dat vond ik nogal straf 840 tisten, is daar die goede koop. Maar voor het betalen zal het maar wachten, lijkt de groete nood. Maar al een truutje wordt een moet met een mee meid. Ge Gedoeg gelijk de meester en gekoekt door een tv. En als je respect wilt dragen allemaal goed en wel. Een schoenmoeder geavierd. Daar konden we nog niet spelen, want we hadden geen antenne. Maar voor meer een keer dat schoen, maakt ons van ding kost zin. Ik droeg daar niks naar boven en zette een het tak. Dan pakken we Brussel vlons en Brussel fraas met vuil gemak. Maar al ontplukt de boord, je moet met de mode mee. Gelijk de miester, een gekocht door een tv. Vooral getrouwde mannen zijn na de korte slop. Want al uw vrouwen houden daar die ziftjes in de kop. Want al uw vrouwen houden daar die ziftjes in de kop. Die is toch wel eigen nodig. Was Waar zo'n tv vermacht. Nou, dat droende ik. Hier gisteravond, ding is dit nog nooit niet zag. Ik speelde Texas Ranger naast Matilde en ik blijf jong. Zeg Paula mij mee. om meer graw werd een tv en doen Ik zocht dan de duizend raam hele mens zocht mee. Toen kwakker weer zat ik in man kan zon op de Vooral Voor alle de worden, je moet met de bal mee. Doe gelijk de meeste eigen kopt door een tv. De is partijn op Brussel fraze, ik niet groot verstand. Hoe komt daar bij uw filmen, nooit geen vlamse tekst te staan? Hoe komt daar bij uw filmen, nooit geen vlamse tekst te staan? Het best niet op de tekst te letten Het is kunst, alleen maar zo'n treintje, Ik zing het ook voor een schijntje Toch raak ik zo waar de juiste snaar Luister maar naar het refreintje Sippi ten, sippi ten, sippi Wat een liedje, Pom pom pom, sippi sippi ten, sippi ten, dingen Pom pom pom, Pom pom pom, dingen kan je doorop zingen, is niet een barbier die scheerde Wim Pagdat, terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slacht, maar hij zei ach, geloof Wim pak dat, pak dat. Ik loop je toen naar de kapellen. en liet me me wond vertellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer, kan je nog meer even bellen?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 Had chance bij een vrouwtje in Brussel. Ze heette Margrethe Sol. Ze hustelde echt, kuste niet slecht. Maar recht gezegd, een puzzel, Ze zei: Van u gaan, ik hou er, waar meer aan? Tipitin, tipitin, tipiton, tipiton. Wat een lekker liedje aan waar je maar niet. Tomp, pom, pom. Tipitin, tipitin, tipiton, tipiton. Allemaal dingen kan je erop dingen, niet meer goed pom. Ja, en dat was muziek van Willy Derby met Tipitin. Uh, en daarvoor horen u de Strangers met TV Truut. En de volgende artiest is Louis David, pseudoniem van Simon David, geboren in Rotterdam. 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlands cabaretier en revueartiest hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam. Als zoon van de komiek en caféhouder Levi David en Francina Tervee. in een arm joods gezin van vier kinderen. Zijn ouders, ouders traden op met de uh, komische duetten. En Louis zong als achtjarig al op de kermisje met zijn broer Hartog op de piano. En tot zijn dertiende trad Louis op met, uh, regelmatig op met zijn zuster Rebecca. beter bekend als Rika. Dat deed hij in Amsterdam en ook buiten de kermers. En na een ruzie met zijn vader ging hij als goochelaars hulpje mee naar Engeland. Maar kwam een jaar later in een illusie armer, maar een pak ervaring in Variaté-theater Rijker weer naar huis. En met zijn zus Rika wist hij zich een plaats te veroveren, buiten de kermerswereld. Met onder andere een reisje langs de Rijn. Gekoverd door een Alberti in 1969. En natuurlijk dat mooie nummer Zandvoort bij de Zee. En u hoort hem nu, Louis Davids met de Zwiepsteek. Het was mis met Oom Ari eens een keurig nette vent Bij iedereen om zijn overdreven zuinigheid bekend Die zeegras rookte uit een stenen pijpie van drie cent Maar eensklaps tot verkwisting was gekomen Hij kwam zo door een toeval bij de waarzichter terecht Die had hem uitgekruist en op de tafel neergelegd De liggen centen op je dak zo had ze toen gezegd En Ari had een lot genomen de buurt had van de zwiepsteek nog niet al te veel verstand, alleen de kapper wist het uit een buitenlandse krant, die zei als Ari's paarden winnen, is-ie is uit de brand, dat nieuwtje werd meteen flink overdreven. Al gauw ging er een wonderlijk gerucht door de Jordaan, dat ome Arie paarden in zijn keldertje had staan, en dat die s nachts die beesten uitliet op de kalfjes slaan, en dan weer in de duisternis liet leven. Het buurtblad plaatste interviews. Gewijd aan dat sensatie nieuws. Oma Arie heeft een lot gekocht van de zwiepsteek, van de zwiepsteek. Hij zit al bij voorbaat stijf in het vocht van de zwiepsteek, van de zwiepsteek. Voor de mazzel gaat hij nou naar bed met een paardenhoef en een jockeypet. Oma Arie is geheel van streek van de zwiepsteek, door de zwiepsteek de openbare mening werd al gauw opnieuw verstoord, de zuurman had nachts een klagend hinneke gehoord toen broeide er een stemming op het kantje af van moord men wou als oefening Aris vrouw vast worgen, er kwam een troep vrijwilligers die een zware heipaal droeg waarmee men Aris keldertje tot een ruïne sloeg, men vond een grootse kat maar dacht dat Aris morgens vroeg, zijn schimmels op de vliering had verborgen en Arie wist het lijf te redden in de stad, al waar die angst in een klein en donker kroegje zat en niet wist dat hij juist de eerste prijs gewonnen had omdat hij zat te beven voor zijn leven en toen men kwam vertellen dat hij rijk was als een vorst toen had hij voor een deel van angst en voor een deel van dorst voor zeven lichte katsies en een stukje leverworst zijn lot juist aan de kroegbaas afgegeven toen hij een halve broer kreeg toen speelde het orgel in de steeg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 De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt afuur verkeer. Met hun halve zachte forsko stem, een Sandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk dan ook met mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende formatie is een Amersfoorts duo genaamd de Butterflies. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Koljem. Het was vooral bekend van de hits Dixieland en Willem wordt wakker. En die grote hit Dixieland, die hoort u nu, de Butterflies... Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Zaterdag, middag zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van vak op, op B. fee. Twee op de zies komen mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man of zes. We spelen enkel diksje en guest. Want wij zijn stapel. Het spel van een drummerman Dat de mens voor hem kan. Op deze sta? En dat alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke Ongehoorzaamheid.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 Ik ben Boom. met ik ben boos op de maan. En daarvoor hoorde u Adamo met ik roep jouw naam. En de volgende artiest is Sylvain Albert Poons. Beter bekend als Sylvain Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al daar overleden op 26 november 1985... was een Nederlands toneelspeler en zanger...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 Van zijn moeder aan de kade, wat schuchter lachend afscheid nam, omdat hij haar niet durft te zoenen. Die straatjongen uit Rotterdam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 luik gezet. De kapitein licht in zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinky overboord. is dat de kleur al steeds een jaar. Molly heeft een moeder en die hoederen voor het dreigende gevaar. Ze heeft haar een dagelijks wat tot zicht. Van een ogen in een heel klein hoekje zitten. Molly Voorvalt in enkele man, als op een afstand niet, ja. man zijn noodzakelijk je moet er weer net voor een aam. Mooi, vervrouw enkele man, op die jour. Al steeds een meter als je met de wandelen gaat, zolang je hem op een afstand kan de zaak kwaad. Morgen is het wel niet minuut en dan, want verval is weet alles ervan. De achelijk en de lachelijk zakker er niet aan te draaien. Toen oh lief, is de weelag onverteelag wie er om een zoentje waard. De zes en enkele zoen kan toch geen kwaad. Een praat was nooit de broek, maar wel te laat. Molly verbrood een enkele man, alsof een afstand in, maar we zijn noodzakelijk waard, je moet eruit naar toe gaat. Molly verbrood een enkele man, als die jod aan de als iets the iets en basis, als je met de in een open, up, een pauw dan kan de zaak ingewaard. Mole is mag wel niet meer nu en dan, wat is weet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 Hij werkt er op de zaak die altijd die werken moet. Hij zegt werk is voor de dommen en die denkt zo je ziet Want de arbeid ademt. Zeg eens, de adem arbeid niet. Oh mijn dorus, is een man die wat kan. Oh mijn dorus, die heeft fraaie maring aan. Alle politiek en wet op Basel, vol en bliek. mijn Doris is een reuze bon Oh, mijn Doris die heeft in zijn zorg een grote vang. Mindens z rekocht die heeft hij op zijn eigen naam. In het borrelen slaat hij alles. Wat nog toe was het land. Heeft de meeste steun getrokken en nog nooit zijn plat gedaan. Oh wat toren, is de man die hele wat kan. Oh, O, Hij laat toch politiek, het best op waard op gold en blik. maar het reuze boot en Ome Doris is het blik van huis uit, uit filozoop. Weer op vrede zegt die denk dat ik daaraan verloop. Alle diplomaten liegen, konkelen met het kapitaal. In de olie, de politie, overal is een kandaal. Ome Doris is een man die hele wat kan. Ome Ome die heeft ook Hij lacht om male politiek. Hij werd op pijl, op vol en blik. Ome Doris, in de reuze boze zijn wiek. Ja, we gingen even terug in de tijd in 1924. Willy Derby met ome Doris. En daarvoor hoor u nogmaals Willy Derby. Uit 1923, een opname uit 1923 met het, nou, met het nummer Molly. En de volgende formatie zijn de Silvera's. Waren een Nederlandstalig slagerduo uit Weert... dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen... van de Nederlandse hitlijsten behaalde. En meer platen verkochten dan veel rock-and-roll artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. U hoort ze nu, de Silvera's met bloedrode kralen. Met bloedrode kralen Onder ons, nooit zal ik het iemand vertellen. Alle heb ik heel veel getreurd en zal ik het niet meer vergeten. Wat tussen ons is gebeurd, moet toch een ander niet weten. Het blijft onder ons, daar mag je voor altijd op tellen. Het blijft onder ons, het blijft onder ons. Toen jij plots je vrijheid verkoos, was ik heel mistroostig en boos. Toch spoorde mijn hartje me aan, je geluk in de weg niet te staan.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 Het blijft onder ons, daar mag je voor altijd optellen. Het blijft onder ons, het blijft onder ons. Het gaf me ondraaglijke smart maar toch sloop geen haat in mijn hart. Breng je daar af aan het bewijs, want ik geef ons geheim niet meer prijs. Alle happy game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 Qua, Qua, Qua. Oh bravo, Bravissimo, bravo. Oh, ken maar van dit brabikkje. Lo, lo, lo, lo, lo, bak met donkere en me, om oh, in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Ik rook de naar vallen, het is een van piraten, ik hoor zee van auto's met deze chauffeurs. Gouden bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kant op de beurs. Wie naar mijn centen kijken, dan gooi ik mijn stenen. Ik heb een bot met ja, het zal een eentje slijpen. Ik ben Barabjera. voor de je van blee je niet maak je niet, kwaad, maak je niet kwaad. Lieve oranje, kom een katje, een lieve lamoetje, als je een met vies op karver, een oil de bloem, een oude panje, oude katje met de oranje, al die van eet, ze napte, ze waren een pijpje, maar roei. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, pus, pus, pus, pus, pus, met je melkje, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. verlaat ik, nou waar laat ik me maken? Daar kan ik de tijd met mijn pet niet bij, en niemand right. niemand parodie En daarvoor hoort u Rey Frankie met het Blijft onder ons. Een hit uit 1956. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u denkt: ik heb een stukje gemist, of u wil toch nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddag wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard, volgende week dinsdag vanaf 11 uur in de ochtend. ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog, uh, misschien nog Kees Pruis. als we het redden tot aan het nieuws. Maar anders is hier eerst Gert en Hermie met over 25 jaar. Ik wens je nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens.